De Deense regering rekent op de komst van zeker 65 staats- en regeringsleiders... onder wie president Sarkozy, premier Brown en president Lula van Brazilië. De Amerikaanse regering maakte gisteren de inzet voor de klimaattop bekend. In het jaar 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met 17% zijn verminderd... vergeleken met 2005. Het doel van de conferentie, de vervanging van het verdrag van Kyoto uit 1997... zal waarschijnlijk niet worden gehaald.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 Bij zware regenval in Saudi-Arabië zijn zeker 48 mensen om het leven gekomen. De meeste doden vielen in Jeddah, dat waren er 44. In Mekka kwamen vier mensen om. Ze verdronken of kwamen om toen bruggen instorten of bij verkeersongelukken op ondergelopen straten. In het winterseizoen valt er altijd wel wat regen in het gebied rond Jeddah en Mekka, maar de hoeveelheden van gisteren zijn uitzonderlijk. Er viel 90 millimeter in een paar uur tijd. En een groot deel van Jeddah viel de elektriciteit uit en de snelweg naar Mekka werd gesloten. Veel bedevaartgangers kwamen daardoor vast te zitten. Want gisteren was ook de eerste dag van de rituele reis die moslims naar Mekka maken, de Hajj. Onder de bedevaartgangers vielen geen doden. Het weer, opklaringen en met name aan de kust kans op onweersbuien die zich later op de dag over het hele land uitbreiden. Het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal.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 voortijdig weer aftreedt. Een, uh, een kwart, niet overdrijven. Bitte. Een kwart, een kwart. treedt af voortijdig. Dat is toch een heleboel. Ja. En hoe kan je dan in vredesnaam raadsleden krijgen die er nog in willen gaan zitten? Uh, goed, daar gaan we met onze burgemeester over praten. Uh, <coughs> vervolgens uh, komt om half twaalf, uh, ik denk Johan Berenpoort, want b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 Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. Dood vanzelf weer voor elkaar. Lemmer. Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voor blijf ik nog, jouw zal. Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe vuil. Ik blijf er lang, er lief nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben Vind ik ook, ja. Laat mij mijn eigen gang maar gaan, Pieter. He? Ja. ja. Omstens Javi, met Lisbeth lies ja, Nee, het uh, is Mooie muziek. Ja. Aan tafel zit uh, de burgemeester niet mee, hè. Goedemorgen. Ben je al in training, eigenlijk? In training? Voor de chiquiuren. Uh, nee, ik, uh... ik... zag je gistermorgen door de Kostelor is rennen. Ja. Uh, maar dat is meer omdat ik probeer twee, drie keer in de week... ...s morgens vroeg uh, hard te lopen. Maar dat is voor mijn eigen conditie... Ja.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 niet zo... 77 uh, uh, procent. Eh, ik was ook erg tevreden. <laughs> um, je verwachting voor uh, de verkiezingen? En daarna? Ik hoop dat wij een opkomstpercentage gaan halen van 60 of 65 procent. Want... Uh,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 Ja, kusje pakken en ja. dan meteen het weg. En gauw een stekkie zoeken, ja. ja. Even ja. terugkomen op vorige maand. Toen hadden we dat Horns Byzantijn score. Ja. ja. Ik was bak. er helaas niet bij, want ik was Je op vakantie. Gemist. Ja, ja. Volle bak? Volle bak, ja dat was heel leuk. Was maar ze zijn mee. ook verschrikkelijk goed natuurlijk. Er was geen stoel meer beschikbaar. Nee, nou dat, dat, is, toch mooi. Mooi. dat is toch mooi. Dat is mooi. Maar wat horen we nou dan net? Wat hoorden we nou dan net nou voor muziek? Wat was dat? De Forelle Quintet van Schubert. Uh -huh. Ze spelen dat na de pauze. Een vrij lang stuk. Wie zijn ze? Spelen. Dat was het vierde deel. Wie zijn ze? En ze, dat is het Uriel ensemble Vraag me niet waar ze die naam vandaan hebben, want dat weet ik echt niet. En uh, dat zijn zes personen morgen. Ze kunnen ook met acht spelen, ze hebben meer mensen. En uh, het Forelle Quintet is natuurlijk, zegt de naam al met z'n vijven.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 En die mensen gaan het, en wie is de, gaan het voor ons doen. Je ziet dat voor de piano? is uh, Mitsuko Saruwatari. Nou, je, gaat, je gaat vooruit. Je gaat vooruit. <laughs> Even voor de duidelijkheid. Half drie gaat de kerk open. Ja, Drie uur begint het. Toegang is natuurlijk gratis, zoals we bekend zijn. Althans, bij de concerten in de hervormde kerk. Ja. Volgende week doen we het anders. Ja. En uh, ja, iedereen is van harte welkom. En ik hoop dat het weer lekker vol loopt. Dus nog een pauze?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 Maar ze komen met 125 man. Zo? Nou, dat zeg je u tegen hoor. Dus of het er al 125, 140 zijn. Nee, dat zie je, je niet meer. Mee. Nee, dat zijn twee, drie bussen vol. Ja, dat zijn twee, twee gro grote bussen vol. Het ja, ja. Transport kost alleen nog al een heleboel geld, kan ik je vertellen. Maar ja, je moet ze wel hier naartoe halen. En die gaan optreden? In de Rooms-Katholieke ja, Rooms Rooms Kerk volgende week. Ook weer op ons gebruikelijke tijdstip. Zondagmiddag drie uur.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 Ja, die zingt natuurlijk de solo bij de twaalf rovers, want die staat ook op het programma. Nou, dat is altijd Ja, ik uh, zie, met de Ik natuurlijk. zie de muziek van Gounod, Verdi. Ja, Gounod ook, ja. Van Ferdin, Lebe, precies. Van Leven, Ja. Maar uit Verkort. Ja, ja, voor dit is, dit voorkerk. Is, dit is Leuk, kerken. Dit Peter belt. Hij heeft er nog tien.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 die gezamenlijk nummers zingen. En er is samenzang. Dus ook dus wij hebben onze, onze bezoekers mee kunnen meezingen. De teksten worden uitgedeeld. Dus iedereen kan uit het volle borst meezingen. Goed zo. Dus dat wordt nog, nog een hele nacht Kunnen we allemaal gaan zingen? Ja hoor. Ja, zeker okay. beter. Nou Tom heeft een mooie stem. Die wil graag meezingen. Ja, nou, dat wil ik wel eens horen. Nou ik ben ja. geïnteresseerd in Sinterklaas liedjes. Oké. Okay. <laughs> Johan veel succes. Ja dankjewel. En dat je morgen weer volle bak mag zijn. Oké okay. merci.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 op de schouder, houd me vast. Schreeuw me zachtjes mijn haar. Houd me vast, soms wordt het allemaal even te veel. Maar bij jou zijn, is dan alles wat ik wil. En niemand weet waarom.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 Luister, al is het maar even. Ik word nog veel meer zacht, geklaag en lig wakker met de vraag. Luister erin, naar de stem van de boom, het geluid van de vissen in de zee. Luister erin. Ellers misschien groter gegroeid. Hoe heb ik ooit zo blind, zo doken zijn lief na niet mee bemoeid? Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in de zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verschijnsel?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 Ik weet zeker dat hij komt. Maar hij komt om één voorwaarde. En dat is dat ze, dames en heren, hier even met ons meezingen. Van sinterklaas Kapontje. Dat moeten jullie toch kunnen zingen. Nee, we zouden horen de wind waait door de bomen. Hoor de wind waait door de bomen, vind je die komt mooi? Daar gaat hij. Hoor... Ho we hoeven de zingen. <lacht> Oké. Okay. De redactie van dit programma werd verzorgd door. Uh... Jeroen <lacht> Roos, nou, en Tom Hendricks. En Nou, Kerkman. Techniek, George van Dam, die ons altijd weer een beetje plaagt. Tom, het was weer een leuk programma. Vond ik wel. Pieter, ik hoop niet dat jij de zak krijgt. Nee. <lacht> Anders ga ik naar Spanje. Goedendag. weekend allemaal. Tot volgende keer. Kom maar even bij ons aan. En laat schimmeltje staan. schimmeltje.